Zes uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Opmars Libische opstandelingen brengt Gaddafi steeds verder in het nauw. Vakbonden blijven uiterst kritisch na pensioen tegemoetkoming kabinet. En Israël betreurt Egyptische doden en stelt onderzoek in. Het weer vanavond alleen in het noorden nog bewolking en mogelijk wat regen. Morgen eerst vrij zonnig, later bewolkt en kans op onweer windstoten. De maximumtemperatuur morgen is 27 graden. Het opstandelingenleger in Libië rukt steeds verder op. De Libische stad Zavia, op zo'n 50 kilometer van Tripoli... is in handen gevallen van de opstandelingen. Correspondent Thomas Erbrink is in Zavia... en vlak voor deze uitzending vroeg ik hem naar de situatie daar. Ik loop weer op het centrale plein van Zavia, het Martelarenplein. Daar is zeer hard... Hier links van me eh, ligt nog een, een, een lijk van, ik denk, een pro-Gaddafi-strijder. Rechts is een gebouw ja, half ingestort. Eh, de ravage hier is werkelijk onbeschrijfelijk. Eh, maar het is een belangrijke overwinning voor de, voor de rebellen. Want ze hebben bijna een week lang gestreden om met name dit plein eh, in, hun, in hun bezit te krijgen. En ze zijn zelfs zo succesvol dat ze de troepen van Gaddafi nu al 15 kilometer buiten de stad hebben verdreven. Ja, is de sfeer uitgelaten in de stad? Nou, om heel eerlijk te zijn, er zijn maar weinig mensen op straat. En er rijden wel wat, uh, wat, uh, wat mannen rond in auto's die roepen uh, uh, dit is het einde, weg met verdacht in. Uh, en dat soort zaken. Uh, maar uh, verder zijn uh, de straten grotendeels verlaten. Je, je moet je voorstellen, er ligt werkelijk overal puin. Uh, uh, er is een, uh, een, een betonwagen staat hier voor me. Uh, jongens die, die rijden met anders rond en, uh, en, en slippen. Dat is het geluid wat je nu hoort. Op de okay. achtergrond. Eentje heeft anti-tankwaven in, um, in, zijn, in zijn handen. Maar dit is groot en de jongen schoot in de lucht, Tim Kaan, wat we net hoorden. Ja, die schoot, die schoot in de lucht. We kunnen dus nu zeggen dat de stad Zavia in handen is van de rebellen. Absoluut, absoluut. En dat betekent voor Omar Gaddafi, de, de Libische leider, dat alleen name, Tripoli nog in zijn handen is. En ik zie echt werkelijk niet in hoe lang die dat nog kan volhouden. Want de rebellen zijn echt... Uh, een opmars in volle vaart uh, is, uh, is, is gaande. En ja, het, het zal niet lang meer duren voordat ze voor de poorten van Tripoli staan. Dankjewel, Thomas Obrink van Uitsamer. En Gaddafi verliest niet alleen terrein op het front... maar ook op politiek vlak is er steeds minder steun. De Libische minister van Olie is na een bezoek aan Tunesië niet teruggekomen naar Libië. Volgens regeringsbronnen in Tunesië wil hij in dat land blijven. Gisteren keerde oud-premier Jaloud zich al van Gaddafi af. Jaloud hielp Gaddafi in 1969 aan de macht, maar werd later na een ruzie op een zijspoor gezet. Hij is inmiddels gevlucht naar Italië. Het lukt het kabinet, maar niet om de vakbonden achter het pensioenakkoord te krijgen. Minister Kamp deed vandaag een handreiking, maar ook die stuit op weinig enthousiasme bij de grote vakbonden. FNV-bondgenoten noemt de concessie een moonwalk. Volgens de vakorganisatie beweegt minister Kamp wel, maar blijft hij toch op zijn plaats. En ook de andere grote vakbond, advocabel FNV, is niet tevreden. Volgens vicevoorzitter Corrie van Brenk moeten mensen met zware beroepen... die eerder met pensioen willen gaan, nog steeds veel inleveren. We zien dat in de toekomst, als mensen toch... Op 65 willen stoppen, dat zij zeker 6 procent... dat is zo'n 900 euro op jaarbasis, erop achteruit gaat... en dat voor alle komende jaren daarna. Dus ja, wat de minister nu toezegt, is volstrekt onvoldoende. FNV Bouw waardeert de tegemoetkoming van Kamp maar is niet overtuigd. Volgens voorzitter John Kerstens hebben de bouwvakkers er niet veel aan. Een bouwvakker die begint op zijn 16e, 17e jaar met werken...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 De minister zegt in zekere zin toe van uh, er ligt een motie en die ga ik uitvoeren. Namelijk ik ga iets doen met lagere inkomens. Zegt alleen nog niet hoe. En uh, wij zullen daarom ook van hem echt die uitwerking voor het einde van het reces uh, moeten krijgen. En zullen dan ook precies moeten zien voor wie gaat dit nou gelden uh, en voor wie lost dit nou toch een vrij groot probleem voor op. Op 12 september dan spreken alle vakbonden zich uit. Voor een eventueel akkoord zijn FNV-bondgenoten... en Abverkabel FNV cruciaal. Israël betreurt het dat er donderdag vijf Egyptische doden vielen... bij een beschieting bij de grens met Egypte. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie. Zonder daarbij overigens specifiek te zeggen... dat ze door Israëlisch vuur zijn omgekomen. Correspondent Sanne van Hoorn, nou, Egypte had excuses geëist. Is deze verklaring nou voldoende om de kou uit de lucht te halen? Nou, Dat is nog niet helemaal duidelijk. Kijk, wat duidelijk is, is dat uh, geen van beide landen op een crisis aanstuurt. En dat Israël er veel aangelegen is om uh, die crisis te bezweren. Anders is dat bijvoorbeeld met Turkije. Die eisen excuses om weer iets heel anders. Dat heeft Israël nog steeds niet gegeven. En nu is Israël in elk geval vrij snel met het, uh, in de richting van Egypte opschuiven. Of het voldoende is, ja, dat zullen we even moeten afwachten. Ja, de woede was groot in Egypte. Hè? Egypte besloot zijn ambassadeur terug te trekken. Is dat nu van ja. de baan door die excuses? Um, de ambassade van uh, Egypte in Tel Aviv... die zeggen dat ze nog geen formele instructies hebben ontvangen. Dus het zit in elk geval, kan je zeggen, even in de ijskast. Kijk, er gebeurt op dit moment veel. Israël bombardeert nog altijd de Gazastrook. Vanuit de Gazastrook worden nog altijd raketten afgeschoten op Israël. En ook dat moet gekalmeerd worden. Daar speelt Egypte een grote rol in. Dus iedereen heeft op dit moment Egypte nodig. Iedereen heeft op dit moment Israël nodig. Ze kunnen eigenlijk geen ruzie krijgen. Dus ik denk uiteindelijk, en er kan nog wel wat woordenwisselingen overheen gaan... dat die ruzie zal worden bijgelegd. Ja, want Egypte was jarenlang een, een betrouwbare bondgenoot hè, van, van, ja. van Israël. Um, hoe is dat nu met de nieuwe situatie, met de nieuwe machthebbers in Egypte? Nou, die uh, betrouwbaarheid die is in elk geval vanuit Israëlisch perspectief... een stuk minder gegarandeerd. Kijk, er zijn ook vandaag weer uh, betogingen in Cairo... voor de Israëlische ambassade. Mensen die gewoon tabak hebben van dat vredesverdrag uh, met Israël. Dat vredesverdrag dat zal Egypte nooit uh, opzeggen. Maar ze zullen wel een wat eigenzinnige rol gaan spelen... dan Mubarak ooit gedaan heeft. Meer luisteren ook naar de eigen Egyptische bevolking. Maar goed, Egypte is nog altijd uh, een land... dat graag een grote rol in de regio wil spelen en die rol die gaat voor een groot deel via het Palestijns-Israëlisch conflict, dan heb je Israël nodig. En alleen al om die reden is het dus ook voor Egypte, ook na de revolutie, een belang om Israël binnenboord te houden. Dankjewel, Sanne van Oort. In Iran zijn twee Amerikaanse mannen veroordeeld tot acht jaar cel. Volgens een rechtbank in Teheran zijn ze schuldig aan spionage en zijn ze illegaal het land binnengekomen.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 Minstens 600 overlevenden van het bloedbad op Utoya en enkele honderden familieleden zijn vandaag op het eiland geweest... om het drama te verwerken. Ze werden in kleine groepjes op het Noorse eiland rondgeleid... langs de plaatsen waar de 69 jongeren zijn doodgeschoten. Veel mensen hadden bloemen, kaarsen, gedichten en foto's bij zich. Ook premier Stoltenberg was naar Utoya gekomen om de overlevenden te steunen. Gisteren kregen de nabestaanden van de 69 jongeren al de kans het eiland te bezoeken. Morgen dan is in Noorwegen de nationale herdenking... voor de 77 mensen die omkwamen bij de aanslagen van Anders Bedijvik. De man die vannacht op de landingsbaan van Vliegveld Teugen zwaar gewond raakte... is van een trekhaak gevallen. Hij kwam daarbij ongelukkig op het asfalt terecht. De man was na een feest op Teugen bij Apeldoorn... met de andere feestvierers de landingsbaan opgelopen. Dat kon omdat er s'nachts geen vliegverkeer is. Een andere feestganger was er met zijn auto naartoe gereden. Op de landingsbaan ging het slachtoffer op de trekhaak van de auto staan en kwam dus ten val. De Nederlandse hockeysters zijn het Europese kampioenschap in München-Gladbach... begonnen met een 8-0 overwinning op Azerbeidzjan. Kim Lammers scoorde drie keer. Echte tegenstand kende Oranje dus nog niet in het eerste duel. En deze wedstrijden ook gewoon gebruiken om steeds beter in vorm te komen. Om steeds beter op elkaar ingespeeld te raken. Om uh, nou ja, lekker veel corners te mogen pushen. Want uh, dat is voor mij nu bijvoorbeeld uh, leuk dat je veel corners krijgt. Dat gaat niet gebeuren tegen Duitsland. Maar uh, dus, dus al die punten neem je mee uiteindelijk naar een halve finale toe. En uh, ja, dat we favoriet zijn, dat, uh, dat weten we. Maar vergeet niet dat uh, ook uh, Engeland, gewoon, uh, daar hebben we het nu best wel uh, lastig tegen. En nog moeten we uiteindelijk van ze winnen. Maar... Het is niet zo uh, dat het uh, zo klaar als een klontje is dat wij nu al uh, Europees kampioen zijn. Bij de EK Dressur in Rotterdam heeft Adelinde Cornelissen goud behaald op de Grand Prix Special. De Nederlandse eindigde voor de Brit Carl Hester en prolongeerde daarmee haar titel. En dat terwijl ze met haar paard Parsifal een fout maakte. Ja, eigenlijk, ik had een supergevoel in de ring en dat liep goed. En ik was ja, waarschijnlijk zo, goed, zo gefocust, zo geconcentreerd, overgeconcentreerd misschien wel. Ik dacht rechtergelap, hup, wissels. Ja, dat ging fout natuurlijk. Ik dacht, nou moet ik die punten maar in gaan halen. Dus ik ging er nog een beetje een schepje bovenop gooien. En uh, dat was gelukkig genoeg. En het paard Totilas, dat wordt bereden door Matthias Rater Duitsland, eindigde als vierde. Ajax en FC Utrecht hebben overeenstemming bereikt over de verhuur van Rodney Snyder. De verhuur is per direct en loopt tot het einde van het seizoen. Rodney, het jongere broertje van Wesley Snyder, zal na het weekend aansluiten bij de selectie van FC Utrecht. En nog een keer de hoofdpunten. Gaddafi komt op steeds verder in het nauw... door de opmars van het Libische opstandelingenleger. Gaddafi heeft nu ook de stad Zavia... op 50 kilometer van Tripoli eh, verloren aan de opstandelingen. De vakbonden blijven aardig kritisch... na de tegemoetkoming van het kabinet in het pensioenakkoord. En Israël heeft gezegd de vijf Egyptische doden te betreuren. Samen met Egypte wordt er een onderzoek ingesteld. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Hierna Pavlov van de NTR.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 NTR, Pavlov, Marcia Belman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het programma op Radio 1 over het menselijk gedrag. Bewegen is goed, dat weten we allemaal, voor lijf en leden. Maar dat bewegen ook goed is voor ons brein... komt misschien als een verrassing. Hoogleraar neuropsychologie en bewegingswetenschappen Erik Scherder... is ervan overtuigd dat bewegen ons slimmer maakt. En runningtherapeut Mick Borsten loopt hard met psychiatrisch patiënten... omdat ze daar baat bij hebben. Allebei zijn ze vandaag de gast in Pavlov. Welkom. Welkom. Ik las van de week een klein berichtje eh, waarin stond... dat een kwartier bewegen per dag betekent dat je drie jaar langer... Kan, uh, gaat, blijft leven. En dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in Taiwan. Wat vinden jullie daarvan? Erik? Nou ja, een kwartier. Dat op zich vind ik het wat wel. Het verbaast me enigszins. Want uh, eigenlijk is het toch wel heel erg bekend dat je minimaal 20 tot, tot 20 minuten een half uur moet bewegen. Wil je ook het, oh. uh, zeg maar, de neurotransmitters, de chemische huishouding in het brein echt op peil brengen. Maar het is natuurlijk elke dag een kwartier is beter dan gewoon geen kwartier bewegen. Nee. Dus maar drie jaar zijn. langer leven... Drie jaar is... langer. Ja, Kijk, uh, vergis, vergis je niet dat, dat uh, een actief leven... stel dat je dat dus elke dag doet... ten opzichte van een uh, rustig of lui leven... dan is natuurlijk de kansen, de risico's... op bijvoorbeeld suikerziekten, hart- en vaatziekten... Uh, hoge bloeddruk en dergelijke... neem je dan toch wel wat af. Nogmaals, ik denk wel dat je het... voor het goede gevoel dat we het wel zouden moeten verdubbelen... liever een half uur, uh, minimaal per dag. Maar ik denk dat je het in die richting moet zoeken. Is dat dan aan één stuk... Ja, het dat is iemand... absoluut uh, wat we in het Engels zeggen, continuous performance. Je moet het in feite achter elkaar doen. En niet bijvoorbeeld uh, drie maal vijf minuten, in dit geval van Taiwan. Of wat mensen vaak vragen, is zes maal vijf minuten voor een half uur ook oké? Okay. Nee, het brein heeft eigenlijk nodig dat je minimaal 20 tot 25 minuten... achter elkaar door die, die prikkel, die stimulans aanbiedt aan het brein. Hmm. En Mick, uh, was jij erdoor verrast? Een nou, ik, ik uh, laten we zeggen, ik, uh, sowieso in de psychiatrie worden mensen gemiddeld twintig jaar minder oud dan uh, andere, uh, gewone Nederlanders, zeg maar. Uh, dus ja, die, die, uh, ik stimuleer ontzettend uh, om meer te gaan bewegen in de psychiatrie. Dus als we nou drie jaar uh, weer terug kunnen pakken, dan uh, komt nog 17 jaar tekort. <laughs> ja, dus we, in de psychiatrie is het echt extra belangrijk. Mensen gebruiken medicijnen uh, die zeg maar uh, goed uh, tegen psychische klachten te zijn maar uitermate een negatief effect hebben op de levensduur. Veel medicijnen geven uh, veel overgewicht. En dat geeft uh, nou, cholesterolvermeerdering, uh, uh, allerlei andere suikerziekten. Dat, dat, dat, ja, dat is eigenlijk kom bij ons in de psychiatrie erg veel voor. En dan Zeker kom je mensen... eigenlijk in een neerwaartse spiraal. Nou ja, -spiraal, je ziet mensen met psychotische klachten vooral... hebben, een, uh, enorme, hebben gewoon vijf of zes keer zoveel kans op suikerziekten... als uh, mensen die die ziekte niet hebben. Dat is niet helemaal duidelijk hoe dat komt. Maar ja, de, dus uh, wij vinden het in de psychiatrie, uh, zeker een arme soort gegevens centraal, vinden wij het ontzettend belangrijk dat mensen een beweging doen. Om enerzijds de negatieve effecten van de medicijnen. Door beweging te verminderen. Anderzijds uh, hopen dat daar de mensen medicijnen wat trouwens slikken. Want veel mensen stoppen met medicijnen omdat ze bijwerkingen hebben. Uh, hoe dat precies werkt, dat ga je ons straks allemaal uitleggen. Uh, Halen jullie het zelf trouwens, een half uurtje per dag? Ik een uur per dag minimaal. Oké, okay, en ja. jij mee? Nou, minimaal twee uur per dag. Meestal meer. Oké. Okay. <laughs> dus ja, dat schijnen ze verslaafd te noemen. <laughs> ja. In hetzelfde bericht stond trouwens ook nog uh, iets over een ander onderzoek. wat in Engeland is gedaan. En daaruit blijkt dat mensen die dagelijks meer dan zes uur TV kijken. dus bankhangers, vijf jaar korter leven. Ja, dat, dat ligt natuurlijk eigenlijk in dezelfde sfeer, die enorme inactiviteit. En misschien mag ik dan nog even aanhaken. op wat uh, ik net zei over de psychiatrie. De, over, ik vind dat vooral de oudere psychiatrie ook heel erg gekenmerkt wordt. Op passiviteit. Ja. En we kunnen het vanavond hebben over het effect van bewegen. Maar daar ja, gaan we het straks ook ja, over hebben. Ja, daar gaan we het over hebben. Prima. Uh, dus... Uh... Dit is Tot 7 uur, Pavlov. Tot 7 uur denken ze. Tot half 10. Ja, Erik Scherder, waarom is bewegen goed voor ons brein? Uh, je had het er net wel even over, maar leg eens uit, hoe, hoe werkt dat? Nou ja, er zijn meerdere verklaringen mogelijk. Eén daarvan ligt natuurlijk het meest voor de hand. Namelijk, als je beweegt, dan krijg je een betere hartactie. Het hart voorziet natuurlijk voor een heel groot belangrijk deel... ook het brein van circulatie, van de bloedvoorziening... Um, dus als je gaat bewegen, dan zal de bloedvoorziening in je brein ook kunnen toenemen. Uh, dat is overigens niet. Dat is lang eigenlijk de enige goede verklaring geweest. Tegenwoordig weten we dat er uh, ook andere verklaringen zijn. Denk bijvoorbeeld aan neurotrofines. Dat zijn stoffen in het brein. Zeg maar voedingsstoffen. Die heel erg belangrijk zijn voor de chemische huishouding van het brein. Maar wat doen ze dan? Uh, zij zorgen er eigenlijk voor dat. Uh, de neurotransmitter, dus de chemische stof die weer zorgt voor... dat er een signaal van het ene gebied naar het andere gebied kan worden overgebracht... dat zo'n neurotransmitter ook kan werken. En dus in feite zijn helemaal aan de basis van dat chemische proces... zitten die neurotrofines en die reageren heel erg gunstig op verrijkte omgeving. En bewegen is natuurlijk een geweldige vorm van verrijkte omgeving. Maar, maar hoe, hoe werkt dat dan? Als je beweegt, wat, wat, ja, dus het wat maakt dat? Het brein reageert dus eigenlijk op het bewegen. Om het, als je gaat bewegen, kun je je voorstellen, er komt alle informatie komt vanuit gewrichten, vanuit spieren, eh, er komt informatie uit je omgeving. Want je beweegt, dus je krijgt uh, een ander beeld van de omgeving. Je ziet het licht anders binnenkomen, je voelt de wind langs je gaan. Al die prikkels? Al die prikkels zet eigenlijk aan, dat brein aan, om meer neurotrofines aan, aan te maken. En die zitten aan de basis van die chemische huishouding. Dus je doet echt structureel iets voor dat brein. Maar heeft dat dan ook, uh, uh, dat bewegen, uh, een verband met uh, ons denkvermogen? Denken? Ja, heel erg. Omdat, uh, wat ik net uitleg, die, die chemische huishouding... Uh, en die verbeterde bloeding... Uh, dat, speelt, uh, dat slaat heel erg aan op onder andere de baansystemen. Dus de verbindingen tussen de hersengebieden en de hersengebieden zelf. Nou, Hoe sterker de verbindingen tussen de hersengebieden zijn, hoe beter de signaaloverdracht... het impulsje van het ene gebied naar het andere. En dat verbetert ons denkvermogen. Denk aan taal, denk aan rekenen, denk aan geheugen, dat soort elementen. Wat je bijvoorbeeld bij hardlopen ziet, is natuurlijk een bekend verhaal... runners high, ja. dat mensen een bepaalde euforische uh, gedachte krijgen. Wat er eigenlijk gebeurt in mijn beleving is, ik ben geen wetenschap... maar dat heb ik zelf maar bedacht, uh, op het moment dat je intensief aan het sporten bent... dat uh, is een beetje een tegenspraak van wat Erik zegt... Uh, wordt de bloeding van je hersenen zeg maar, minder, iets minder, want je hele lichaam komt heel veel bloed in... Wat je dan ziet vaak is dat, dat het uh, hersen niet meer in staat is om twintig dingen tegelijk te denken. Maar dan echt focust op één of twee dingen. En heel vaak zie je ook mensen dat, dat ze tijdens het lopen zeg maar, ineens denken: oh ja, dat is dat, dat ineens de oplossing die iets hebben. En dat komt gewoon omdat al die stoorzenders. Zeg maar die, die op allerlei tegelijk uh, plaatsvinden. En dat is zeg maar... bij mensen die een, een psychiatrische uh, uh, verleden hebben, die, die um, uh, zijn bijvoorbeeld schizofreen. denk ja. ik dan. Dus dan, ja, die, die raken nogal van slag van prima. Nou, wat, wat, wat, wat, wat wij nu denken in de psychiatrie is, we hebben jarenlang gedacht dat endorfine en serotonine eigenlijk de belangrijkste stoffen waren in de hersenen die zeg maar de, de ja, gewoon de, de, de concentratie verminderen. Wat wij nu meer denken is, dat cortisol, een hormoon een enorm hoge invloed heeft, want het lijkt Erop, cortisol is de hormoon dat ook adrenaline aanmaakt en wat, wat voor stress zorgt. Wat je ziet als mensen intensief gaan bewegen, dat ze minder stressgevoelig worden. En hmm. wij denken nu is ook gemeten dat, die, dat de cortisolspiegel stabiliseert. Nou en cortisol is ook een, een dat is eigenlijk de enige. Want serotonine en endorfine is eigenlijk nooit gemeten in absolute meerwaarde. Want en meerwaarde. Endofine, dat, is, dat is een. Ja, nou, uh... dat is zeg maar een soort morfine in je hoofd, ja. waardoor je minder pijn voelen. Maar wij denken nu meer dat dat, dat cortisol dat zou nu, nou, nu nog een utopie zijn, maar als je dat met medicijngebieden iets zou kunnen doen, dat zou fantastisch zijn, want als je de cortisolspiegel stabiliseert, worden mensen minder stressgevoelig. Hmm. En ja, het lijkt erop dat dat, dat, dat cortisolhormoon ja, uh, voor, voor mensen gezondheid zeg maar zeg niet goed is als het verhoogd aanwezig is. Misschien kan Erik daar wat meer over zeggen. Maar... Kan jij dat ja. Erik? Ja, ja. Ik, ik wou nog heel even terughaken op het focussen tijdens het bewegen. Ja. Ik ben het met Mick eens dat tijdens bewegen de, de prestatie vaak niet heel erg toeneemt. Maar vaak wordt er gemeten na het bewegen. Dat is één belangrijk punt. Een ander belangrijk punt is het dus focussen. Dus eigenlijk als je, als je uh, een kwartiertje hebt uh, gejogd of een half uur als je dat vol kan houden. Dat blijft belangrijk, sorry. Ja. <laughs> dat is mag van alles zijn. Als, als er maar, als er maar, maar inspanning traplopen is. Precies. Ja, ja. Traplopen ook. Maar dan, um, uh, als je dat hebt gedaan... daarna staan eigenlijk uh, alle uh, sensoren in je hoofdwagen bij het open... om nou, kijk, van alles ja, ik, op te ik, slaan. Dat is een belangrijk element in dat verhaal ook van Mick. Namelijk het feit dat je gaat leren focussen. Zeg maar dat je een aantal dingen kunt afremmen. Mm -hmm. En dat is naar mijn idee een van de belangrijkste effecten... van alles wat we doen met bijvoorbeeld bewegen... is dat het remmend vermogen wat natuurlijk bij heel veel psychiatrische patiënten... maar ook bij mensen met de dementie ja. en dergelijke, mm -hmm. verminderd is. Eh, dat kan je terughalen. Waarom? Omdat bewegen onder andere... een heel sterk effect heeft op de prefrontale cortex. Dus het is de voorzijde van het brein. Mm -hmm. Frontale lop. En wat en zit daar allemaal? frontale lop is bekend om het feit dat hij zorgt... dat hij alle andere gebieden, functies, remt. Controleert, zeg maar. He, dus daar waar je mensen hebt die juist... een slechte functies hebben van de frontalen op. Die zijn ontremd. Die laten ook ontremd gedrag zien. En die houden het misschien ook geen half uurtje voor. Nou, dat, dat misschien wordt. ook. Maar het aardige is dat juist door dat bewegen... dat remmend vermogen uh, weer terugkomt. Ja. En daardoor kun je ook uh, irrelevante informatie wegsluizen. Ja. En kan je focus als mixer. Ja. Nou, aanvullend wat je mensen ziet. Kijk, als je een medicijn uh, neemt... of uh, een gesprek met een psychiater hebt... of allerlei andere zaken. Zijn allemaal dingen waar je andere mensen benodigd hebt. Ja. Wat ik bij mijn mensen werk is... dat ze het ontzettend fijn vinden... dat ze iets, een instrument in de handen hebben... Wat ze zelf kunnen bedienen. Het zal in het begin niet alleen lukken. Dus ik, zeg maar, ik werk ook voor de crisisafdeling. Dan moet je mensen echt intensief begeleiden. Maar als mensen wat verder zijn. dan hebben ze toch iedereen. Nou, ik voel me niet zo geweldig. Mm -hmm. uh, nou, een, eind, een hardlopen zou ook het mooiste zijn. Dat lukt niet altijd. Maar dan zeggen ze. nou Weet je wat? doe even mijn schoenen. En gelijk een half uur echt stevig wandelen. En dan zie je gewoon dat die cortisolspiegel stabiliseert. En dat ze weer het gevoel hebben. dat ze wat controle over hun situatie hebben. Want veel, kijk, het meest vervelende is in de menselijk leven... Als je, als je de controle over je eigen gedachten en bestaan kwijt bent. Ja. En al heb je dat maar een kwartiertje of een halve dag terug... dat kan het begin zijn om weer zelf op de rit te komen. Want ja. ik denk dat het heel belangrijk is... dat mensen vooral zelf instrumenten in handen moeten hebben... die, die waar, waar wij als therapeuten of wetenschappers dat wel begeleiden. En dat ze niet afhankelijk zijn alleen maar van medicijnen. Nou ja, ja, ja, nou ja, en wat, wat je bijvoorbeeld bij, bij depressie ziet... als je gewoon alle laatste onderzoeken bij elkaar optelt... Zijn er 1,2 miljoen mensen in Nederland die antidepressiva gebruiken, Zo. waarvan ik durf te zeggen dat 1,1 miljoen mensen ze niet volgens de regels gebruiken. Want het, het, het, als je een, zeg maar een Want ze gebruiken te veel. Nou ja, als je een, een depressie hebt, dat is een helemaal een -score, daar heet dat, dat is een score van depressie. Als je onder de hemel 20 zit, is ook volgens de medicijnfabrikant zijn de medicijnen totaal niet werkzaam. Mm. Nou, en waar, waar ik, ik werk al 22 jaar in de psychiatrie, nou mensen met een hemel van boven de 20-30 zijn een uitzondering. Dus ja, ik, ik heb altijd geroepen, het is de vergissing, het antidepressiva is de vergissing van de eeuw op het medicijngebied. Hm. En het lijkt nu ook een beetje uit te gaan komen. Ja. Um, ik wil nu toch eerst wel eventjes terug naar het brein. Um, uh, want we hebben tot zeven uur, dus we kunnen van alles <laughs> nog bespreken. En, en dan wil ik ook alles weten uh, uh, straks uh, over hoe jij te werk gaat met ja. die uh, uh, patiënten. Um, maar Erik, je hebt net uitgelegd dat bewegen ook heel erg uh, belangrijk is voor ons denkvermogen. Ja. Um, maar betekent dat ook dat we door bewegen uh, uh, dingen beter kunnen onthouden? Ja, dat, is, dat zou je zo kunnen zeggen. Je, er zijn een aantal studies gedaan uh, bij. Zowel, dan moet je echt over het hele levensloop denken. Dat maakt het natuurlijk ook heel interessant. Uh, als je kijkt wereldwijd... Uh, uh, of, we de, of we actiever worden of juist passiever worden, los van ziekte. Mm -hmm. Dan zie je dat eigenlijk over de hele levensloop uh, we eigenlijk passiever worden. Hè, kinderen zitten toch veel meer bij de televisie. Je ziet in het, in het basisonderwijs, het gymnastiek wordt toch minder. Het neemt eigenlijk, overal wordt er wat op bezuinigd. Zeg maar. ja. Dat is ongelooflijk jammer als je ziet dat in het brein de, de motorische circuit en de cognitieve circuit, dat zijn de circuits die gaan over geheugen, bijvoorbeeld. Ik zeg het maar even simpel voor nu: ja. uh, dat zijn dezelfde. Dus je kunt eigenlijk die twee niet meer loskoppelen. Je moet niet zeggen, aan de ene kant heb je motoriek... en aan de andere kant heb je geheugenprocessen. Uh, met andere woorden, eh, als je vroeger zou zeggen... God eerder kom naar binnen, met, hou op met voetballen, moet je huiswerk doen. Misschien moet je tegenwoordig wel zeggen, voetbal nog even door. Want dan gaat je huiswerk wat beter. Nou, er zijn een aantal echte interventiestudies gedaan. Dat wil zeggen, studies waarbij een groep kinderen die gewoon op school zitten... een extra programma krijgen ja. met bewegen. En dan zie je dat dus hun schoolprestatie gewoon toeneemt naar zo'n beweegprogramma. Dat is gedaan met gewone kinderen, dat is gedaan met kinderen met zwaar overgewicht. Mm -hmm. En wat je dan steeds terugziet, is dat er die functies zijn, geheugenfuncties, executieve functies, dat zijn eigenlijk de hoogste orde functies, waarbij de frontaal een grote rol speelt. Nou, dat zie je dus niet alleen bij kinderen, ook bij adolescenten, ook bij volwassenen. En ook bij ouderen. Dus dat wil niet zeggen dat, dat je alleen in je jeugd uh, veel moet bewegen? Dat dan... Nee, maar ik pleit er heel erg voor... dat die eerste 25 levensjaren ja. wel heel cruciaal zijn... voor wat er later nog hè, met je gebeurt als je 80 bent. De huidige generatie, de kans dat je 80 wordt, is heel groot. Maar nu zie je dus dat die passiviteit erin sluipt... dat heel veel kinderen overgewicht hebben. Nou, je voelt wel aan dat daarmee de lichamelijke activiteit niet gaat toenemen. Nee. En in feite, en dat is hele leuke literatuur over cognitive reserve... over cognitieve reserve, die bouw je dus op in die eerste 25 levensjaren. Mm -hmm. Nou, Je ziet dus, en daar maak ik me ongerust over... dat dus heel veel uh, jonge mensen die cognitieve reserve onvoldoende opbouwen. Omdat zij in een vorm van passiviteit terechtkomen... hetzij de overgewicht, hetzij door het feit dat ze achter de laptop hangen. Ja. En uh, ja... Uh, ik maak me zorgen over het feit wat er met die mensen over 40 jaar gebeurt. En, en zijn die mensen wel te bereiken? Ik denk dat er veel te weinig aandacht is... en daarom is dit natuurlijk een fantastisch podium... dat er veel te weinig aandacht is voor het feit... dat bewegen niet alleen maar iets is voor je well zoals Mick ook al fantastisch aantoont in zijn populatie... en het geweldige werk wat hij doet met psychiatrische patiënten. Dat wil dus zeggen dat er veel meer is dan alleen maar bewegen. Ah oh ja, dan voel je je wat beter of het is wel lekker voor je. En wel leuk, zeg als altijd. <laughs> ja, wel leuk. Nee, maar, ja, dat, dat, kijk, het, het, het, het cruciale probleem in Nederland is... ik heb twee broers die zijn muzikant, mijn moeder is muzikant. En weet je, zij hebben dat betaald... Voor alles, als ik ik organiseer ook een aantal wedstrijden en een aantal. Uh uh, patiëntenvakantie, zo, een beetje mijn vrije tijd. En we blijven toch in Nederland zitten, vant, wat, leuk, wat leuk dat die jongens doen, weet je wel. Terwijl als iemand een muziekstuk maakt, dan is het ineens belangrijk, of is het cultuur. Mm -hmm. en, uh, je, als je bijvoorbeeld kijkt, in de, in de, in de gemeente Amersfoort, moet ik me erg met het sport, uh, gebeuren. en je ziet gewoon dat de behovene bevolking aan sport wordt 40 euro uitgegeven. En een cultuur 180 tot 200 euro per de bevolking. Dat betekent dat alle muzieklessen betaald zijn. Alle cultuur is betaald. En, uh, als je nu bijvoorbeeld in de en voor menu... sport hebben we geen geld nou, het bezuinigingsronde nu ziet wat er gebeurt in Amersfoort. Uh, het, het schoolzwemmen gaat eruit. Het bewegen voor ouderen gaat eruit. Hm. Ja, om terug te komen op de ouderen. Ook. Ik uh, begeleid zelf ook een groep uh, mensen tussen de 65 en 85... die een, uh, een deeltijdprogramma uh, doen tegen depressie. Nou, als je ziet, hoe me, dat is echt ongelooflijk. Dan komen mensen nieuw binnen bij mij. Ik heb een hele mooie fitnessruimte. Dan komen mensen binnen en dan zie ik ziek ze echt denken... van nou, ik ga die mannen even goed uitleggen. Dat is absoluut niet mee. want wat, wat, wat denken ze wel, ik ben tachtig, ga ik bewegen? Ja. Zijn ze wel goed ja, bij hun leuk, hoofd? Ja. En, ja. Wat leuk met ouderen is, dan kom je binnen, iedereen gaat gelijk wat doen. Ja. En dan zie je ze kijken van, hè? Nou, wat doen ouderen makkelijk, die voegen. En dan zie je mensen beginnen op zo'n goede apparaat, een beetje en op een fiets, heel moe zijn bezig. Ja. En dan zeg ik, vraag ik vaak, mensen, ze weg gaan. Dan zie ik, echt, ik zie ze echt een depressie opklaren. Dan zeg ik... Uh, je ziet ze gewoon opleven? Ja, In binnen een uur. Ik zeg, hoe voelt u zich nu? Ja. Ja, nou, ja, nou ja, ik zeg altijd u tegen, ik kan honderd keer uur zeggen. Nou, u het zegt. Ja, ik voel me best wel anders. En wat je ziet, dat is heel mooi bij ouderen... die zijn zo gewend van, ik ben nu 80 of, of met 65 al... ik ben qua bewegen afgeschreven. Ik hoef niet meer te bewegen, want dat deden mijn ouders vroeger ook niet. En dat is waar wij in deze natuurlijk in de maatschappij erg moeten wennen. Vroeger had je door de, je arbeid die je deed voldoende beweging, dat is niet meer zo. En we moeten, we moeten nu met elkaar gaan zorgen... Dat het normaal is dat je tot het einde van je leven zeg maar, aan, aan een vorm van beweging doet. Het ja. hoeft niet zo hard mogelijk van A naar B te lopen te zijn. Maar dat kan ook voor iemand van 80 die een half uur wandelt. Ik denk dat het dezelfde intensiteit is als ik een half ja, uur hardloop. Ja, dat we daar zeg maar, mensen echt op moeten attenderen. En eh, het jammer in Nederland vind ik is dat iedereen wel weet dat beweging gezond is. Iedereen weet dat. Alles wat wij nu, vandaag doen, is niet voor iedereen nieuw, denk ik. Misschien het, het brein ietsjes. Maar de, vooral de overheid is het niet echt. Ja, die slaagt er niet in om... Nou, maar toch doen we het niet, hè? Waarom is dat zo moeilijk? Ik denk dat het moeilijk is omdat het zeg maar, niet een onderdeel ook van, de, van de maatschappij... In, vooral in Nederland is. Als je in een land als Frank en Duitsland kijkt... daar hebben de meeste kinderen nog elke dag... elke dag hebben ze beweging, een uur. Wat grappig bijvoorbeeld in Frank is, een vriendin van mij woont daar. Bijzonder onderwijs voor kinderen van ADHD en autisme en zo... dat kennen ze daar haast niet. Wij hebben hele scholen voor bijzonder onderwijs. En ik denk dat er een link zit... Tussen het drukke ADHD-gedrag. wat sommige kinderen vertonen. en het gebrek aan beweging. Maar, ja, dat, maar, dat, maar ook gewoon uh -huh. mensen die, die geen ADHD hebben. Ik bedoel, ik merk het aan mezelf ook. ik vind het ook lastig. om mezelf ertoe te zetten. om naar de sportschool te gaan. Nou, maar ik denk dat de beweging is voornamelijk opvoeding. Het heet ook niet niks van de lichamelijke opvoeding. Uh -huh. Kijk, als jij. Uh, wat Erik zei. de eerste 25 jaar gewend bent. Dus net zoals jeugdgarantieplan, als je als jij tot je 23e gewend bent om altijd een baan te hebben of te studeren, dan weet je niet beter. Ja. Nou, dus met, met, met, met wat er gebeurt rond de puberteit, vaak al wat eerder, 13, 14 jaar, dan ontgaat er wat weerstand ontstaan tegen bewegen. Ja, en ik merk het bij, ik heb ook twee kinderen in die leeftijd, dan is het best wel lastig zeg maar om, om ze toch in die beweging te houden ja. en de makste manier om het dan mee te stoppen. En, en ja, ik denk dat die, die leven 13, 14 jaar is zo cruciaal. En, en, want dat zie je ook bij verenigingen. Als ik bij ons de Antieke Vereniging kijk. Ja. Tot 12 jaar hebben we honderden leden. En in de groep 16 jaar hebben we er nog 10. Maar hoe komt dat dan? Omdat rond die. Als je, nou, dat, ik heb ook dat boek van Swaapnet gelezen over de, het geheim van het brein. Omdat rond die 13e levensjaar. zeg maar die linker- en rechtshersenhelft. zeg maar een aantal connecties los gaat laten. Die gaat zeg maar kiezen welke connecties er. Zeg maar, dus dus je, je brein gaat kiezen mm -hmm. wat het wil. Dus als je die keuze... Uh, aan en de als persoon, sport dan niet een soort automatisch in je zit... dan zal je dan brein je ook echt. geen keuze maken voor sport. En, uh, door middel van beloning of andere ja. systemen... moeten zorgen dat het belangrijk is. En wat zie je op middelbare school... Nou, uh, voorzitter onderwijs... Al heel, of uh, mbo's, hbo's hebben het maar helemaal niet meer over. Er wordt nee. helemaal geen beweging meer gegeven. Ja. Nee. Misschien mag ik nog even ja. aansluiten uh, aan dat verhaal van Mick. Kijk, het is wat ongelooflijk jammer is... en wat denk ik van heel weinig mensen toch realiseren... is dat die frontale lop, hè, waar dus dat bewegen... Zeg maar zo'n geweldige relatie mee heeft, dat ontwikkelt zich dus nog tot dat 25ste, 30ste levensjaar. Ja. En functies die bij die frontale op passen, of waar die frontale op een belangrijke rol in speelt, dus onder andere het initiatief nemen. Ja. Dus het is heel logisch dat een opgroeiend kind met nog een niet volgroeide frontale op. die neemt dat initiatief niet, want ja. dat zit, zeg maar, dat is een van die functies waar die frontale op nog helemaal mee bezig is. En dus wij moeten in feite die kinderen hun frontale op voor een deel zijn. Wij moeten ze uitnodigen om te zeggen, we gaan bewegen. En nou ja, het is precies wat Mick zegt. Dat, het, dat is dus lastig op die leeftijd. Maar dat wil niet zeggen dat we ze dus, dus maar daarin moeten laten gaan. Ja. En het is heel erg jammer. Dat is dus ook je dus... lichamelijke opvoeding thuis. Nou, wat je bijvoorbeeld in Oost-Duitsland zag, wat die Oost-Duitsers heel slim deden. Wij, laten we zeggen, hun achtergrond was, was wat minder intelligent. Of tenminste minder uh, barmhartig. Wat die Oost-Duitsers deden, die gingen alle kinderen selecteren op waar ze goed op waren. Hm. Wij selecteren of ze goed zijn op taal, wiskunde. Wij, wij, kinderen worden totaal geselecteerd met een citotoets, hm -hmm. Maar wij gaan kinderen niet selecteren op wat ze kunnen. En dat, dan kan je wel zeggen: ja, dat is om de Olympische Spelen te winnen. Maar die Oost-Duitsers waren niet zo dom. Die dachten: als wij een kind stimuleren en onderzoeken waar die goed in is. En we gaan hem stimuleren om iets te doen waar hij goed is, waar hij aanleg voor heeft, is de kans die dat het lang volhoudt vele malen hoog. Als een kind geen balgevoel heeft en je laat hem elke voetballer tot 12, 13 jaar, ach, dan wordt het wel gedoogd. Maar als je 14, 15 bent en hem uh, voor de honderdste keer over de lat schiet, dan, dan, dan scoor je daar geen punten mee. Nee, dus nee, dus wij moeten in, in niet Nederland niet. gaan, er moeten ook kinderen gaan, zeg maar, net, er moet een soort citotoets komen voor de sport. Maar Mick, jij sport uh, elke dag minimaal twee uur... Ja. maar dat is veel meer volgens mij. Betekent dat dan ook, uh, Erik, dat Mick veel slimmer is? Nou kijk, het is natuurlijk <lacht> zo dat... Uh, ja, ik, ik schat hem heel hoog in, dat is duidelijk. Hè. <lacht> ja. Naar mijn idee is een briljante man. Maar het is natuurlijk wel zo dat um, je moet oppassen... dat voor diegenen die niet bewegen dat je daarmee automatisch impl impliciet zou zeggen dat die niet slim zijn. Ja. Nee, bewegen is één manier om het brein te stimuleren. Ja. Maar je kunt ook, als je niet beweegt, kan je natuurlijk ook zeggen: ik ga via bijvoorbeeld allerlei intellectuele uitdagingen, ja. uh, via denken, via muziek luisteren, via muziek spelen. Het kan op allerlei manieren. Anders zou ik iedereen daarmee tekort doen. Bewegen is een manier ja. om dat brein te verrijken. We gaan nu eventjes naar uh, die andere manier: uh, muziek luisteren. Jack Johnson.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 Just blood twist. I'm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 Jack Johnson, de server uit Hawaii, die muziek is gaan maken. En dat doet hij uh, heel goed. En u hoorde het nummer Sitting, Waiting, Wishing. En dat is nou eigenlijk juist wat we niet moeten doen, hè? Zitten nou, ook, en hè? wachten. Ook. We moeten bewegen. Ja, maar uh, misschien, moet je, je, misschien moet je wachten op inspiratie. Nee, maar <laughs> ik, wat ik zeg, uh, volgens mij gaat om, uh, het gaat om verbeelding en evenwicht. En, en ik denk dat. Uh, ik lees ook elke week een boek uit. Maar ik ben ook iemand die heel druk is, maar vandaag ook, vandaar ook veel sport, om, om een soort balans te vinden. Nou nee, wat Erik zegt, het zou minimaal een halve uur moeten zijn, maar sommige mensen misschien iets minder. Mm -hmm. Die al heel, uh, heel energiek zijn zelf. En uh, zo voor mij, ik, ik heb het gewoon nodig om uh, ja, een bepaalde balans uh, zeg maar, te zoeken voor nou, mezelf. Als jij nou niet zou sporten, ben je dan een soort stuiterballetje in huis? Nou het schijnt, uh, mijn vrouw zegt al eens ze in de kinderen, als ik zeg maar voor een wedstrijd van teperen ben, dat, uh, dat ze dan wat minder enthousiast over me zijn. <laughs> dus, uh, maar kun je je leven zonder sport voorstellen? Nee. Nou, ik, sport vind ik, niet, vind ik het een te groot woord, een zonder beweging. Ja. Want ik, ik vind. Uh, uh, ja, sport is maar te eng als woord. Is, ik, ik zie het meer als bewegen. Want dat, dat betekent meteen competitie of zo? Nee, bewegen is ook. Ik, nee, sport bedoel ik? Uh, ja, maar ik vind, ik vind zoals wandelen. Ja, weet je, is dat sport of is het geen sport? Maar er zijn zoveel vormen van bewegen, zeg maar, die ook heel goed voor. Uh, als je, ik noem maar een voorbeeld: als je thuis een wie hebt staan. En je gaat heel actief daarmee aan de gang. Zeker voor wat voor ouderen. Als je dat een half per dag intensief doet, ja, ik noem dat niet echt sporten. Nee. Maar dat is, wel, dat is wel een hele goede manier zeg maar, om in beweging te komen. Ja. Dus, en, ik denk, en veel mensen associëren, zeker mensen die niks met sport hebben, die associëren sport ook meteen van uh, zo hard mogelijk van A naar B. Dus daar, daarom ik heb ik het altijd liever over bewegen. Ja. En eh, Erik Scherder, u bent een druk, uh, een, een druk bezet man. Hè? U bent hoogleraar. Uh, uh, neuropsychologie en hoogleraar bewegingswetenschappen. Uh, u geeft ontzettend veel lezingen. U vertelde al dat u minimaal een uur sport per dag. Ja. Waar haalt u de tijd vandaan? Nou, ik, ik fiets gewoon van huis naar de VU. Oh. En, en, en weer terug. En dan, dan, als makkelijk. ik dan nog naar de verpleeghuizen ga, dan uh, is het meer dan een uur. En ik, wat ik echt doe, is mijn best doen. Dus ik ga als ik de brug op ga van de, de Berlage brug bijvoorbeeld, weer tegen, dan ga ik er echt tegenaan trappen. Ja. Ik zet hem dus niet in de lichte versnelling. Ik ja. zet hem in een wat zwaardere versnelling, zodat ik echt kom aan mijn inspanningsactiviteit. Want dat is precies wat Mick zegt. Sporten is moet je eigenlijk misschien laten liggen. Dat woordje moet bewegen. Maar wat mij betreft matig intensief bewegen. En dat is natuurlijk voor iemand van 80 ligt dat op een ander niveau. Hè, yeah. Dan iemand van 30. Maar dat je wel in de gaten hebt, doe ik ook echt een inspanning. En als je dan kijkt wat dat voor effect heeft op je hele uh, huishouding. En op je biologische ritme. Op je cognitieve functie, op je geheugenfunctie zeg maar. Dan doe je een goede zaak. Mm -hmm. Goed, ja, ik vind het altijd lekker hoor, om hard te fietsen. Ja, oh mooi. Ik, ik kan ook. Ik, uh, met een slakkengangetje uh, kan ik niet tegen. Nee, nee, maar het kan dus ook niet, als ik in de verte zijn, iemand. Ja, kan dus ook doorlopen, maar, flink doorlopen. Zijn. Ik... Sorry. Ja, ja, oké, okay. maar dat, dat heb ik ook. Okay. <laughs> ja. wat, wel, uh, wat wel grappig is, mijn vader is psycholoog. En die heeft de wet van behoud van energie. Hoe minder je beweegt, hoe minder je slijt. En ik moet zeggen, hij is 78 en hij heeft nog nooit iets gehad. Dus ja, ik, ja soms. Uh, soms kan je dat misschien. misschien hij kunt het zelf ook heel intellectueel. Maar. <laughs> ik zeg, er komen soms dingen. waar ik dat, ik dat niet helemaal kan volgen. Dat zou natuurlijk heel intellectueel kunnen zijn. Maar... Misschien denksport. Huh? Huh? Dat zou kunnen. Ja, maar, ja, <laughs> ja. maar dames, ik, ik, ik dat zie ook mensen die er 100 zijn en roken. Uh, kijk, het, het gaat natuurlijk om het gemiddelde. Er zullen best mensen zijn. die door een manier van leven. of een manier van breintraining. minder beweging nodig hebben. Maar we, we kunnen het wel over eens zijn. Dat, dat ik vind wel als, als overheid en als maatschappij moeten we wel de mensen alle kansen geven uh, om te gaan bewegen. En ik denk wat we nu dus doen met die bezuinigingen, dat het uiteindelijk gewoon geld gaat kosten. Ja. Um, maar jij bent running runningtherapeut, ja. jij loopt hard met de psychiatrische patiënten. Ja. Um, zijn dat dan voornamelijk uh, mensen die aan depressies lijden of... Nou kijk, je moet zo zien, als je in de psychiatrie werkt... dan heb je niet mensen te maken die gewoon, zeg maar... dat noemen ze een vitale depressie. Dat, dat, dat zien we eigenlijk niet meer. Dat, dat, kijk, voeren weet je met depressie of angstklachten opgenomen. Dat wordt allemaal ambulant behandeld. Er zijn alle hele goede programma's voor. Uh, als je in de psychiatrie terechtkomt, zeg maar echt een opname krijgt... wat ik dus bij mij zie... dan moet je echt denken aan mensen die een, uh, ernstig in de war zijn... ernstige psychoses hebben. Uh, een, uh, zeg maar, een, uh, een, een stoornis waarbij ook de persoonlijkheid, uh, uh, zeg maar... Problemen veroorzaakt. Wel zie je steeds meer dat er ook allerlei andere factoren invloed hebben. Schulden, scheiding, uh, ja, uh, verwaarlozing. Uh, ja. Ja. Je ziet ook alle zwervers in Nederland. zijn gewoon twee derde zijn daar gewoon uh, hebben psychotische klachten. Dat is gewoon bekend. En waarom loop jij dan hard met ze? Waarom ben ik hard? Nou, ik doe, ik doe meer dingen dan hardlopen. Ook fietsen, zwemmen, van alles. Waarom ik met ze hardloop is. Uh, ik vind het belangrijk dat mensen buiten komen. Mensen, mensen zitten veel binnen. Dus het is een activiteit die je lekker buiten doet. Mm -hmm. En het, ja, het is heel bazaal. En de, het, het voordeel van hardlopen ten opzichte van andere sporten is. Dat er veel, je hebt er minder voor nodig. En je hebt, er zit een, uh, de, de beweging is zo bazaal dat mensen ook veel minder hoeven te denken. Dus als je kan je voorstellen als je wat in de war bent of niet goed functioneert, dan, voetballen is lastig. Fietsen is gewoon, is, ja, kan gevaarlijk zijn. Ja. En ik merk gewoon dat bij hardlopen... Omdat je aan het, te veel dingen moet denken. Ja, maar hardlopen, ook uh, op brein... Uh, misschien kan er ik er iets over zeggen... maar op breinniveau uh, lijkt het ook de meeste invloed te hebben. Dat komt mm -hmm. denk ik A, door de intensiteit. Dit is, dit is een, een, een beweging met een relatieve hoge intensiteit... Mm -hmm. En B, zeg maar een activiteit waar, waar weinig zeg maar, concentratie voor de omgeving voor nodig is. En wat doet het dan? Wat het doet, zeg maar, is uh, nou, zeg maar, op technisch gebied uh, die cortisolspiegel stabiliseren. Maar voor mensen zelf, wat het doet, is uh, zeg maar, ze, ze rustig maken. Het gevoel geven dat ze iets hebben wat ze zelf kunnen doen. En zeg maar, uh, ja, dat. dat de, de, dat ze gewoon lekker ook buiten zijn en, en, met, en met elkaar dingen doen. Bel maar dat kan jij natuurlijk wel vinden als, als runningtherapeut. Ja. Maar uh, uh, het lijkt me ook ontzettend moeilijk. Ik bedoel, ik vind het al lastig om ja. mezelf te motiveren. Dus als je maar, aan depressies lijkt, ja. het lijkt me uh, een ongelofelijke opgave. Ja, en, en dat is ook het nadeel van al het onderzoek dat er in de wereld gedaan is. Dat mensen zeg maar, die uh, deelnemen aan het gaan bij onderzoek... zijn vaak mensen die daar zelf voor kiezen. Wij zijn overigens ook... Uh, en jij, zou, jij vindt dat het verplicht nou, moet Wij zijn worden. ook bij Gegenste Centraal nu in wat met TNO in de VU bezig met onderzoek. Maar je ziet gewoon, ja, de mensen die zelf kiezen, dat is wel een, een, een kleine selectie. En je zou eigenlijk duizend mensen verplicht moeten stellen. Maar dat ja. is natuurlijk lastig, dat kan natuurlijk niet zomaar. Maar hoe motiveer je ze? Nou, hoe ik mensen, hoe ik mensen motiveer is, uh, daarom noem ik ook het eerder bewegen dan, dan sporten, door mensen in beweging te brengen. En dat betekent dat we eerst, uh, haal ik mensen, nou, heel vaak bij ons uit de C op, mensen die gewoon helemaal absoluut niks kunnen, en dan ga ik lekker naar je met ze wandelen. En dan gaan uh, ga ik een keer met ze zwemmen. En dan, zeg ik, uh, en dan ga ik een keer, uh, nemen we de me de hardloopschoenen mee en dan gaan we twee keer een minuutje joggen. En vinden ze dat dan meteen leuk? Ja, veel mensen. Kijk, vaak is het hun enige uitje. Het begint, zeg maar, als een enige uitje buiten. Overigens hebben natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon van buiten af uh, via de huis dat in de rollen. Ze hebben het niet over de extreme gevallen. Ja, ja. Maar het is wel, het is wel mensen hun vrijheid. En ja, je ziet toch bij een hoop mensen dan ontdekken dat ze dat toch door dat lopen, zeg maar, ja, gewoon toch een. In ieder geval dat half uurtje op de kwartier een vorm van controle over hun le leven krijgen. En dat begint een heel klein, dat hopen we met elkaar, natuurlijk met allerlei andere gesprekstechniek en cognitieve therapie. Je hopen we dat mensen gewoon weer. en medicijnen, natuurlijk zeker bij mensen die in de war zijn. Want dat, ik moet zeggen, die medicijnen werken wel ontzettend goed. Helaas wordt het iedereen daar, uh, heb je ontzettend veel kans op het overgewicht. Hm. Omdat dezelfde receptoren die zeg maar, in de hersenen de, de, zeg maar, de psychotische klachten veroorzaken... ook de overgewichtsklachten veroorzaken. Dat is heel vervelend. Maar je ziet de mensen... Ja, het, zijn dan, het zijn echt eerste stappen beweging. Ja. Wat je ziet. En praat je onderweg ook over hun problemen? Ja, nou, wat, wat, ik, wat ik heel leuk vind is... Zeg maar, wel vaak mensen in het begin... Uh, in, uh, waar ik in het mee doe. Maar wat je ziet is een groep, zeg maar eens. Dat is eigenlijk heel leuk om te zien dat... Uh, dat de groepsfeer heel gauw uitstraalt van uh, jongens, uh, ik vind alles prima. Uh, maar we, we gaan lekker met elkaar sporten en verder niet te ingewikkeld. En heeft iemand het slecht, dat is, ja, dan krijg je natuurlijk weer, net zoals mijn dochter die astma heeft en het astma kinderen wat doet, je hoeft elkaar alleen maar aan te kijken. En iedereen weet wat er aan de hand is. Ja. En ik ben dan, ik, ik zie mezelf een beetje als harem en olie. Ik probeer zo'n groep een beetje consistent te krijgen. En ik zorg dat mensen ook, ik ga het mensen ook uitleggen dat het niet altijd verstandig is om overal je problemen te delen. Zeker als er ook andere plekken voor zijn. Ja. En mensen leren dat vrij snel, moet ik zeggen. Hoor. Dat ze... En wat je ook in de psychiatrie heel erg ziet... wat ik mensen leer, dat is niet... Een... kijk, je hebt in de gezondheidszorg zo... je hebt de gezondheidszorg en je hebt de psychiatrie. Op een of andere duistere wijze... dat blijft een aparte taak van sport. Terwijl er 800.000 mensen op jou hulp zoeken. En ik zeg altijd, mensen bellen mij vaak... dan hoor ik drie keer een ziektebeeld en dan pas een naam. Mm -hmm. Ik zeg altijd tegen mensen... ja, ik ben je ziektebeeld niet zo geïnteresseerd. Ik ben geïnteresseerd in je heet en wat je kunt. En wat je niet kunt, ja, daar lopen we dan wel tegenaan... Dat is, dat is voor mensen wel erg wennen. En dan ja. zie je mensen op een gegeven moment ook. Zie ik, ook ik heb al maar 30 patiënten een marathon gelopen. En zie je dat mensen ineens... Wordt er dan niet gevraagd hoe het met een ziektebeeld gaat. Maar hoe het met een training gaat. Dus ze worden ook anders benaderd. Ze worden hardloper. Ja, ja. Kijk, wij gaan nu met een grote groep mensen naar de, de mond van toe. Gaan met uh, 50 patiënten omhoog fietsen en omhoog wandelen. Nu is het al weken vraagt iedereen: hoe, hoe wat verweren weer is daar. Uh, want nu is het heel heet van toe, dus iedereen is ongerust ja, hoe, te warm is. Dus... Hoe, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, het, dat, dat, weet... ze dat, uh, dat ze dat volhouden, dat ze dat kunnen. Want. Nou, weet je, kijk, ze zijn Zonder. net zoals ieder andere mensen. Ze, kunnen, ze hebben wat meer tijd nog door de, me, de medicijnen die ze gebruiken. Maar ze kunnen net zoveel bereiken als een ander. Maar waar het om gaat is, denk ik, en dat, dat hebben wij in de psychiatrie. Gewoon de afgelopen uh, paar jaar doen we dat meer, maar daarvoor niet. We zijn ontzettend bezig geweest met wat mensen niet kunnen. Hm. Ja, ik ben er helemaal niet in gezet wat mensen niet kunnen. En dan toch? Dan uh, uh, beplak je ze eigenlijk ook meteen uh, met een etiketje uh, uh, waar patiënt op staat. De grootste groep die mensen stigmatiseert in Nederland zijn ja. patiënten zelf. Oh. Want ik, als ik ben ook zo vaak patiënt, dus ik, bij de, ik ben bij de tandarts een patiënt, bij de huisarts een patiënt. Ja, als maar ben, voor, net, voor iemand met psychiatrische problemen is dat natuurlijk wel. Ja, maar dat, dat hebben we met elkaar anders. zo bedacht. Maar dat slaat ook nergens op. Ik bedoel, als jij eens in de twee maanden bij ons een gesprek hebt en je en je volgt mijn bewegingsprogramma, dan blijven mensen psychiatrische patiënt noemen ik, ik ik begrijp dat niet. Nee. Voor mij is, dat, is, is dat ook. Ik zeg ook tegen mensen, ja, het is, dat is toch iets. Ja. Maar is dat, want um, is dat ook goed voor, voor hun zelfvertrouwen lijkt me? Ja, natuurlijk is dat goed voor mensen. Ik, ik, heb, ik heb een jongen in mijn groep, waar ik het best vaak slecht mee gaat. Daar heb ik samen met de Marathon Berlijn gelopen. Na 30 kilometer kreeg hij last van zijn kuit. een heel gedoe, maar hij heeft wel de finish gehad. Je hebt een grote foto boven zijn deur hangen. En dan zegt hij altijd: Als ik als slecht had, kijk naar die foto, dan denk ik dat, dat, dat hij toch mooi geflikt. Weet je? Jeetje. Dus dat betekent dat mensen kijken, maar dat, ik denk het hele leven: iedereen zoekt iets, zeg maar iedereen is natuurlijk op zoek naar de Heilige Graal op, op, op wat manier dan ook. Dat als je geen zeg maar, richting meer aan je leven kunt geven. Ja, nee, want ik, ik, ik werk veel met ouderen ook. Nou, je hoort daar vaak mensen van, in de tachtig. Die eigenlijk hun doel kwijt zijn, ook begrijpelijk, hmm. maar dan heb je wel gewoon een vet probleem. Ja. Want dan heb je, de, ja, dan ga je dan blijf je voor je kinderen leven of voor anderen. Maar ik denk wat je wel moet proberen, Is jezelf ja, ik zeg altijd jezelf het hele leven een beetje voor de gek houden. Om wel die intrinsieke motivatie op peil te houden. En ik kan me voorstellen, met breinonderzoek dat het al gedaan is, mensen intrinsieke motivatie kwijt zijn, dat, dat blijkt me ook voor het brein niet echt gezond. En help bewegen daarbij, Erik. Ja, kijk, die intrinsieke motivatie is in principe een hersenfunctie. Althans, zo zouden wij het graag willen benaderen. Wij, wij zijn die functie zelf. Hè? Dus, dus maar wat, het wat feit betekent dat? dat, dat? Wat, wat, uh, wat Mick nu vertelt over... Wat, het... wat betekent dat, die intrinsieke... Nou, het feit dat je gemotiveerd bent om iets te doen, dat je uit jezelf denkt van dit is belangrijk, of dit wil ik graag doen, of dit is goed voor mezelf, of ja. uh, ik, ik mis iets en dat kan ik op die manier invullen. Dat wil je ja, eigenlijk ook zeggen door zijn verhaal heen, dat mensen weer controle krijgen over uh, hun leven. Ja, dat is, wat ons betreft is dat gewoon een hersenfunctie waarbij onder andere die preventale cortex een grote rol speelt. Dat zijn de functies die onze zelfstandigheid bepalen. Ja. Als we geen zelfcontrole, onvoldoende controle hebben... dan raak je zelfstandigheid, je autonomie kwijt. En dat is iets wat bij normaal verouderen... Uh, het, het geval kan zijn. Hè. Die prefrontale cortex, die neemt af... Mm -hmm. zonder ziekte, maar gewoon door het ouder worden. En mm -hmm. dat merk je, omdat je dan bijvoorbeeld... als je wat ouder wordt, bijvoorbeeld op mijn leeftijd... dat je dan bijvoorbeeld denkt van nou... daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin meer in. Hoe oud ben je? Ik ben 59. <lacht> en daar heb ik eigenlijk niet... en daar hebben ze me weer gevraagd voor Pavlov. Nou, dat heb ik ook al een aantal keren gedaan. Nou, laat maar zitten. Maar in principe moet je dat juist wel aangaan. En dat is met toch maar wat heel weinig mensen realiseren. Je moet naarmate je ouder wordt, juist meer uitdaging in je leven halen, ja. dan minder. Want hoe meer uitdaging, hoe meer probleemoplossend vermogen ja. nodig is, hoe meer controle. En daar doet die prefrontale cortex het toevallig heel erg goed op. Ja. Dus wat Mick ja. doet met, met die groep mensen. Ja. En die mensen dan merken dat ze weer controle krijgen. Ik zie dat echt als een, uh, een verbeterde functie van ja. die prefrontale cortex en al die circuits die daarmee verbonden zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Dus ik zie dat heel erg als een neurobiologische reactie op uh, de, de, het runnen en de, ja. de marathon lopen en een hele bewegingsprogramma's ja. die niet doet. Maar um, uh, jij hebt ook onderzocht dat bewegen um, goed is voor mensen die uh, aan. Uh... Ja, oh, dementerend zijn. Ja, dat moet ik wel even heel voorzichtig zijn. Want uh, het is zo dat wij doen dat onderzoek dat loopt. Mm -hmm. uh, Laura Eggermond heeft onder andere in haar promotieperiode onderzocht... wat lopen deed op, op geheugenprocessen en, en slaapwaken... met mensen in een gevorderd stadium. Dat was een programma van zes weken, een half uur. Hebben we eigenlijk niks gevonden. Er uh, zijn alle redenen voor. Een uh, van de redenen is dat de mensen heel veel vaatstoornissen hadden. Dus je moet waarschijnlijk veel langer lopen om eerst die vaatconditie te verbeteren. En wellicht, maar dat moeten we dus nu eerst nog onderzoeken... wellicht dat je dan verbeteringen vindt. Wat de literatuur wel zegt, is dat mensen at risk... die dus echt al op... Ik zeg maar op weg zijn, kwetsbaar zijn voor een dementie... daar vindt men hele gunstige effecten uh, op het brein. Het brein is dan natuurlijk nog relatief zeg maar, hè, nog, ja. nog ontvankelijk... Voor die, voor die bewegingsprogramma's. Maar ja. je kunt dus niet zonder meer zeggen... bewegen helpt bij dementie. We, zijn, we doen het onderzoek ernaar. Dus het is, het is niet zo dat, dat door bewegen dat je uh, dementie overgaat... of dat je het stopzet... Nee, uh, het je antwoord, vertraagt het misschien. Dat zou kunnen, maar ook daar moeten we het antwoord... eerst naar onderzoek uh, nog op geven en op vinden. En ja, dat, men denkt al heel gauw, door een actieve leefstijl... Uh, voorkom je dementie of stel je het uit. Omgekeerd moet je het eigenlijk zeggen. Er zijn er heel veel studies die laten zien... dat mensen met een actieve leefstijl... daarbij bij die mensen komt veel minder dementie voor. Mm. Maar dat kan ook zijn, omdat die mensen door hun leven... eens zo slim zijn, om te bewegen. Ja. Wat ja, je uh, uh, uh, Wat je ook bijvoorbeeld ziet, uh, zo grappig over een, een, de, de relatie depressie-hartklachten. Er zijn vrij veel onderzoeken nu bekend, uh, waarin bekend is dat ouderen dus die en hartklachten hebben, en depres depressie hebben, gewoon zo'n 10 tot 15 jaar eerder dood gaan. Ja, dus ook dat zijn is toch altijd, ook nog op de hartklachten, blijkbaar, ontzettend die, veel. heeft die depressie gewoon ontzettend negatief effect. En dat, dus als je dat door middel van bewegen, uh, a, die hartklachten zeg maar, in feite kunt ja. voorkomen, dan komt het wel op neer en daarnaast je depressie kunt bestrijden, verlengt dat mensen hun leven enorm. Maar Mag het, dan nog het iets gekke op is in? dat. Sorry, dat ik, want ja, ik dan weet op. ik niet of ik het punt <laughs> ja. ga missen zometeen. Ja. Dat zou heel jammer zijn. Maar je kan aan de ene kant kijken naar welke, welke studies hebben nu een bewijs geleverd voor bewegen bij dementie en dergelijke. Uh -huh. Maar wat we ook heel erg benadrukken is hoe ernstig. Ik weet niet of je daar nog op terugkomt zometeen, want daar hou ik mond nu. Maar hoe ernstig passiviteit is voor die mensen met nou, een de dementie. Want, in, daar wilde ik dus net naar vragen. Want okay. heel veel verzorgingstehuizen. daar is natuurlijk helemaal geen ruimte voor. voor nee. Nee, de goede huizen daar gelaten. Want we moeten natuurlijk voorzichtig zijn. Want er zijn huizen die het wel degelijk goed kunnen organiseren. Maar als je in mijn hart kijkt... en dat is iets wat ik elke week waarden ook in Nederland of daarbuiten uitspreek... Mm. zie je een enorme passiviteit op die psychogariatische afdelingen. En niet omdat de verzorgen dat niet willen, want die zijn heilig. Maar gewoon omdat er geen handen aan bed zijn. En, uh, en daar is heel veel onderbouwing voor... om te zien wat er dan met het brein gebeurt. Hè. Dat holt achteruit omdat er een verarmde omgeving is. In plaats van een verrijkte omgeving... De mensen komen niet meer buiten. Het is precies wat Mick zegt. De mensen lopen buiten. Hij gaat met zijn psychiatrische patiënten buiten lopen. Ja. Dan krijg je dus nog eens de invloed van extra helder licht. Het dat daglicht. De day, hè? Professor van Zomer heeft dat fantastisch aangetoond. Licht, invloed van licht op depressie bijvoorbeeld. Uh, dus uh, dat gebeurt niet. Het, nee. het, het, het neemt af. Uh, de passiviteit overheerst. Uh, als ik binnenkom in een huis, uh, dan is het eigenlijk zo dat nou ja, ga zitten. En ja, ik, ik chargeer even, maar blijf vooral zitten. Ja. Uh, en dat of nogmaals. Liggen of liggen. En, en, en nogmaals, dat komt absoluut niet door de verzorgers, want die zijn fantastisch. Maar het feit dat er gewoon geen mankracht is om maar het uit te Maar dat is voeren. toch eigenlijk um, schandalig, als, als bewezen is dat ook op, op latere leeftijd, dat dat, dat bewegen uh, goed is. en ja, Dat is en echt, dat, echt om dat, te huilen. Ja. Dat is echt om te huilen. Ik stel al heel veel in die lezingen voor, als ik nu of over een jaar of vijf of zes in het verpleeghuis, verzorgingshuis kom... ik ben nog redelijk fysiek actief, lichamelijk actief... Mm -hmm. dan zie je in studies, niet door mij gedaan... dus ik praat niet naar mijn eigen straat, maar gewoon internationale studies... dan zie je dat het niveau van lichamelijke activiteit afneemt... en men komt er echt niet meer bovenuit. De omgeving... ...nodigt uit, zal ik maar zeggen, tot passiviteit. Ja. En dat is echt waar we van af moeten. En ik denk dat, ja, je kunt dat niet hard genoeg roepen... ...en het is echt een kreet ...dat het toch eigenlijk te gek is voor woorden dat het in Nederland... ...heel op heel veel plekken, nogmaals, er zijn mensen en organisaties... ...die het fantastisch georganiseerd hebben, maar we zien het heel erg veel. Er ligt in, uh, een taak voor jou, Mick. Nou, ik, ik ben, uh, ik ben uh, met het leven al mee bezig. En ik zie bij ons in de psychiatrie ook. dat er zeg maar, enorm veel aandacht is op dit moment voor de beweging. Maar uh, de, de cijfers liegen er niet om. Vanaf volgend jaar moeten wij 10% inleveren. 10%. Dat is veel. En elke patiënt zal vanaf volgend jaar. Uh, het is ongelooflijk. Er is een scheiding gemaakt tussen uh, lichamelijke. Als je met je dronk kopt en een boom rijdt, krijg je alles weer goed. En als je een psychiatrisch patiënt bent, moet je gewoon 200 euro eigen bijdrage voor ons hebben betalen. Ja. Waar wij heel bang voor zijn. Wij hebben bewegingsprogramma's met mensen die eigenlijk minimaal zorg op dit moment hebben. Die hebben één keer in de twee maanden gesprek. Ze hebben medicatie via hun huisarts. Het loopt allemaal hartstikke goed. Daarnaast hebben wij, geven wij ze een bewegingsprogramma wekelijks. Dan moeten ze straks voor gaan betalen. Ja. Ik maak me daar zorgen over. Dat mensen ja. straks gaan zeggen: van uh, die 200 euro. Mensen hebben 800, 900 euro in de maand. Voor die mensen 200 euro en echt een berg geld. Ja. Ik vind de oudere psychiatrie. Ik, ik denk even aan de ouderen omdat ik daar dan het mm. meest is. met de oudere yeah. psychiatrie, waar ook Mick mee werkt, vind ik echt een vo volkomen vergeten groep. Ja. Een vergeten groep. Nou dat is toch. Dat, dat is kan is toch, niet. Dat, We moeten dat, in actie komen, jongens. Dat is toch Ja, nou, dat... ik, ik, ik hoorde van Geert Wilders, toen hij zeg maar, aankwam in deze regering, dat ze zich ontzettend hard zullen gaan maken om vooral de verpleeg te ik, uh, wat mij opvalt is dat we wel hier en daar 130 mogen rijden, dus ja, wat dat betreft de beweging toegenomen, <laughs> maar, ja. ik, maar ik heb uh, in de verpleeghuis huis is het, gaat wordt het voor mij alleen maar slechter. Ja. dus ik uh, Erik komt er vaker en ik die zal het maar ik, ik heb het idee dat daar alleen maar de kwaliteit afneemt. Um, even heel kort, uh, uh, Mik. Uh, jij zegt ook: uh, bewegen maakt je gelukkig. Ja, ik denk het wel dat beweging je zeker gelukkig maakt. Je moet ook wel, kijk, de, ik weet met Erik ook zijn. Er zijn gewoon mensen die het niet zo heel veel met bewegen hebben. Maar wat mij opvalt is, ik heb ook mensen in mijn groep die vinden het hardlopen vreselijk. Weet je al, mm -hmm. uh, ik, ik vind een van de mooiste opmerkingen. Was een patiënt, een beetje autistische jongen, die zei: uh, Ik vind het hardlopen vreselijk, maar ik vind het zo gezellig mm -hmm. bij jullie in de groep. Ja, weet dat... Weet je wel. Maar, nee, maar Dat is wel de essentie. Yeah. Als je maar iets vindt, waardoor, waardoor het jou lukt om beweging te komen. Als, of wel de gezelligheid van de groep is, dat, ja, dat kan mooi zijn. Erik? Ja, ik zou, ik zou dus. Ik, ik ondersteun dus van harte wat Mick zegt. En ik wil ook graag aan toevoegen dat bewegen ook echt iets kan kunnen betekenen. voor je geheugen en in in, in intellectuele functies. Laten we dat nog even vooropstellen. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Tot zover Pavlov voor deze week. Ik bedank mijn gasten Erik Scherder en Mick Borsten. Wilt u reageren op deze uitzending? Dan kunt u uw reactie mede naar Pavlovradio.ntr.nl. Meer informatie over Pavlov vindt u op pavlov.nl. Eh, tot volgende week. NTR. Dag. Informatie, educatie en cultuur. Dit is Radio 1.